Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De klimaattop in Glasgow gaat vandaag van start. Regeringsleiders, staatshoofden en wetenschappers uit de hele wereld zijn afgereisd naar Schotland... ...om te praten over het klimaat. De Schotse premier verwelkomde alle gasten bij hun aankomst. Dank u voor de die u hier zijn. Welcome to Scotland and I hope that you come away with memories of a safe and successful summit. De Britse premier Johnson is de host van de top en noemt de bijeenkomst het moment van de waarheid. Er moeten nieuwe klimaatafspraken komen, zegt hij. Tijdens een Jeepsafari in het zuiden van Portugal zijn drie Nederlanders gewond geraakt. Een Franse vrouw kwam om het leven. De Jeep kwam in een ravijn terecht. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. In totaal raakten zeven mensen gewond. In Panama en Colombia zijn duizenden kilo's drugs onderschept. De drugs waren bestemd voor Nederland. In Colombia gaat het om cocaïne. In Panama wordt nog onderzocht om wat voor drugs het gaat. De politie daar zegt dat er nog nooit zoveel drugs in één keer zijn gevonden. En heb je plannen voor een nieuw permanent plakplaatje? Eentje met kleur gaat wat lastiger worden. Want tattooshops krijgen in het nieuwe jaar te maken met nieuwe, strengere regels. Een groot deel van de gekleurde inks mogen ze niet meer gebruiken. En dat heeft nogal wat gevolgen, ook voor deze eigenaar van een tattoo shop in Utrecht. Dat heeft hele grote gevolgen voor ons. Straks alleen nog maar een zwart tatoeëren. Het is heel vreemd dat ik deze inkt nu nog volop mag gebruiken. En straks na januari dat ze worden geclassificeerd als onveilig. Vooral de blauwe en groene inkt zouden schadelijk zijn. Het probleem is dat mogelijk dat soort stoffen in je bloedbaan komen. En dat er stoffen in zitten die in... ...hoge concentraties kankerverwekkend kunnen zijn. En dat het niet duidelijk is wat de concentraties van die stoffen in te zijn. Naast het kleurverbod gelden er ook vanaf januari strengere hygiëneregels. Het weer nu nog droog. In de loop van de middag trekken er stevige buien over het land met kans op zware windstoten. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB.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 orkesta met uh, nancy boys met op trompet pet jorris. Ik wil natuurlijk mijn uh, luisteraars welkom heten of dit nou uit breukel welkom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 Uh, de, de, de, deze song werd uh, door bijzonder veel internationale artiesten opgenomen in diverse talen. En de Engelsversige tekst uh, is geschreven door Norman Kimball. Maar de meest bekende versie is uh, natuurlijk gezongen door Astrid Colberto in de uitvoering uh, samen met Charlotte Colberto en de Jazzfaction. Uh, sorry. <coughs> jazz Sam Cats uit, uh, uit 19. 62 de zoals zeg de Cult from Menina van Stets Stencats en Astrid Culberto. Dum, dum, bling, bling, bling, bling, bling. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço no caminho.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 the way it used to be join with me in harmony and sing a song of loving we're about to get in tune again before too long and there'll be no there's something i when your heart belongs to me completely then you won't be slightly out of tune you'll sing along with me <laughs> Bitch Desafinado van de Nederlandse zangeres Rita Reis, Europe's first lady of jazz, ook wel genoemd.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 do do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 Bye-bye.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 In Zandvoort. Nou, zoals uh, iedereen die weleens vaker naar het uh, programma luistert van mij, die weet dat ik een bijzondere voorliefde heb voor jazzmuziek met grote orkesten. En ik heb uh, nu ook weer een, een, een mooie plaat van. Deze heb al vaker gespeeld. En dat is van het Amsterdam Jazz Orkest. En het nummer heet Minor State of Mind.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 Um, dus het tweede uur uh, gaan we weer lekker verder met uh, lekkere jazzmuziek en beginnen zometeen na het nieuws. Met een nummer of, uh, of gezongen door een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Dus uh, ik zou zeggen, laat je verwaarschuwen. Uh, dank u wel voor het luisteren, fijn dat u luistert. En ik uh, hoor u zometeen weer terug in het komende uur jazz op ZFM. Love me. Wanna take all, all of me. Oh, can't you see that I'm not good without you? Do you take my lips? I never use them. I take my arms? I want to lose them. Your goodbye